Alhamdulillah de handen in de handen in in Komen wij een overlevering tegen waarin Suhaib radiallahu anhu ons vertelt dat de profeet vrede zij met hem heeft gezegd Er leefde een koning onder hen die voor jullie waren en hij had een tovenaar. Toen de tovenaar oud werd, zei hij tegen de koning Waarlijk ik ben oud geworden, breng mij een jongen, zodat ik hem tovenarij zou leren. De koning bracht hem een jongen, die hij het vak kon leren. En op weg naar de tovenaar ontmoette de jongen een monnik, naar wie hij luisterde, dit trok hem aan. Het werd zijn gewoonte om onderweg naar de tovenaar langs te gaan bij de monnik, en dan zou die jongen eigenlijk bij hem blijven zitten. Om naar hem te luisteren. En hij kwam dan als gevolg hiervan te laat. Bij de tovenaar. Die hem dan zal slaan. Hij deed zijn beklag hierover bij de monnik. Die tegen hem zei. Als je de tovenaar vreest. Zeg dan mijn familie hield mij op. En als jij je familie vreest. Zeg dan, de tovenaar hield mij op. En het gebeurde op een dag dat er een groot beest tevoorschijn kwam die de weg van de mensen blokkeerde. Waarop de jongen zei, vandaag zal ik te weten komen of de tovenaar of de monnik beter is. En hij pakte een steen en zei vervolgens, o Allah, als de zaak van de monnik. Geliefder is bij u dan de zaak van de tovenaar. Laat dit beest dan sterven, zodat de mensen niet gehinderd worden. Hij gooide steen vervolgens waardoor het beest stierf en de mensen bevrijd waren. Daarna kwam hij bij de monnik en vertelde hem het verhaal. De monnik zei, dus tegen de jonge man. Zoon, vandaag ben jij beter dan mij. Ben jij beter dan mij geworden. Je hebt een punt bereikt waarvan ik denk dat je binnenkort beproefd zal worden. En als je beproefd zal worden, maak mij dan niet bekend, maak mijn naam niet bekend. De jongen begon blindgeborenen en lepra-patiënten te genezen, en hij begon mensen met allerlei andere ziekten te genezen. En toen een hoflid, een hoflid van de koning, die blind was geworden, over hem hoorde, dus over die jongen hoorde, kwam hij bij hem met vele geschenken en zei, al dit hier is voor jou als je mij geneest. De jongen antwoordde, ik zelf genees niemand, alleen Allah de verhevene geneest. Zal je in Allah de verhevene geloven, dan zal ik een smeekbede tot Allah verrichten om jou te genezen. Het hoflid geloofde hierna in Allah en hij werd vervolgens door Allah genezen. Daarna kwam het hoflid bij de koning en is bij hem gaan zitten, zoals hij dit altijd deed, waarop de koning hem vroeg, wie heeft jou je zicht teruggegeven? Het hoflid zei, mijn heer. De koning vroeg, heb jij een andere heer buiten mij om? Waarop hij antwoordde, Mijn Heer en jouw Heer is Allah. De koning pakte hem beet en begon hem vervolgens te martelen, totdat hij de jongen bekend maakte. Totdat hij de naam van de jongen bekend maakte. De jongen werd vervolgens gebracht. En de koning zei tegen hem, O mijn zoon, ik heb vernomen dat jouw tovenarij zo'n niveau heeft bereikt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 werd op het midden van zijn hoofd geplaatst... en ook hij werd doormidden gezaagd... totdat hij in twee stukken uiteenviel. viel. De jongen werd vervolgens gebracht... en er werd hem verteld... keer terug van je geloof... maar hij weigerde. De koning droeg hem... over aan een groep van zijn mensen... en zei... neem hem mee naar die berg... en beklim deze met hem... als jullie de top van de berg bereikt hebben... Vraag hem dan zijn geloof te verlaten. Als hij dit weigert, gooi hem dan naar beneden. Zij vertrokken en beklommen met hem de berg, waarop de jongen zei, O Allah, bevrijd mij van hen, zoals u wilt. De berg begon te schudden, waarop zij allen naar beneden storten, behalve, dus naar beneden vielen, behalve de jongen. Hij kwam lopend naar de koning. Hij kwam lopend terug naar de koning. De koning vroeg hem.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 die niet terugkeert van het geloof van de jongen. Gooi hem in het vuur of er wordt tegen hem gezegd spring erin. Dit deden zij totdat er een vrouw met haar baby kwam. Zij twijfelde om in het vuur te springen. Hierop sprak de baby en zei tegen haar. O moeder wees standvastig want waarlijk je bent op het pad van de waarheid. Een mooie overlevering die te vinden is. In Sahih Muslim. En overgeleverd door een grote metgezel. Sahih Radiallahu. anhu. Beste broeders en zusters. Het op de proef stellen. Van mensen. En hun geduld. Aan een test onderwerpen. Is altijd. Een manier van Allah geweest. Om de rechtgeleide mensen. Van de huigelaars te onderscheiden. En daarom. Tekende de profeet. Een keer, een vierkant. En daarin tekende hij weer een lijn, die buiten dit vierkant uitstak. En aan beide zijden van deze lijn tekende hij weer korte lijnen. Vervolgens wees hij naar dit vierkant en zei hij, dit is de levensduur van de zoon van Adam, dus die hem van alle kanten omgeeft. Omringt en die hij niet kan ontsnappen. Daarna wees hij naar de lijn die buiten het vierkant uitsteekt. En zij, en dit is zijn ideaal. Oftewel zijn wensdromen. Hè, het allerhoogste wat hij wenst te bereiken. Dus de tijd die hij nodig heeft om zijn idealen te bereiken is langer dan zijn levensduur. Verder. Wees de profeet vrede zij met hem naar de korte lijnen. Aan beide kanten van de lijn. En hij zei. En dit zijn de calamiteiten. Die een dienaar tijdens zijn leven tegenkomt. Als hij de ene weet te ontsnappen. Dan loopt hij tegen de volgende aan. Dit zijn de calamiteiten. De problemen. Die een dienaar tijdens zijn leven tegenkomt. Als hij de ene weet te ontsnappen. Dan loopt hij tegen de volgende aan. Dus degene die het geloof, de rug toekeren. In de hoop dat zij niet beproefd zullen worden. Tegen hen willen wij zeggen. Ook jullie zullen beproefd worden. Want hij zei o zoon van Adam. Iedereen. Jullie zullen beproefd worden. Maar dan op een andere manier. Bijvoorbeeld een ontspoord kind. Een zedeloze vrouw, vermogenverlies, onrecht, dat hen door anderen wordt aangedaan enzovoort. Niemand ontkomt aan de beproeving van Allah subhanahu wa ta'ala, zelfs al-Kafir de ongelovige niet. Dus als iedereen hieronder te lijden heeft, dan is het een eer voor de moslim om te lijden op de weg. Van Allah, subhanahu wa en de jonge man in de voorgenoemde overlevering werd weliswaar beproefd en hoe. Maar zijn beproeving is aanleiding geweest voor zijn volk om de weg naar Allah terug te vinden. Hij heeft nooit bij zichzelf gedacht een dergelijke prestatie tot stand te kunnen brengen. En daarom zeg ik tegen ieder van jullie, ook jullie allemaal. Ook jij bent tot zoiets groots in staat. Ook jij kunt aanleiding zijn voor anderen om het geloof in hun harten te sluiten. Deze overlevering vertelt ons over een tovenaar die werkzaam was voor de koning. Toen deze tovenaar oud begon te worden, zei hij tegen de koning, waarlijk. Ik ben oud geworden. Breng mij een jongen, zodat ik hem tovenarij zou leren. Waarna de onderdanen van de koning hem een slimme, jonge man brachten, die de kneepjes van het vak van de tovenaar moest leren. Dat was de bedoeling, in eerste instantie. Maar toen hij op een dag op weg was naar de tovenaar, kwam hij voorbij een klooster gebedsplaats van een monnik. En dit geeft enigszins aan dat dit verhaal naar Isa, heeft plaatsgevonden. En niets te maken heeft met de werkelijke boodschap van Isa. Toen deze jonge jongeman plaatsnam bij de monnik en naar zijn woorden luisterde, was hij onmiddellijk verkocht. En dit kan ook niet anders, aangezien deze woorden de waarheid verkondigen. En naarmate de dagen verstreken, voelde de jongen zich steeds meer verbonden met de monnik. En raakte hij steeds meer vervreemd van de tovenaar. En hij begon zelfs te laat te komen bij de lessen van de tovenaar. Waarna de tovenaar hem zal slaan. Als Allah subhanahu wa ta'ala het heeft gewild dat iemand geleid zal worden. Maakt niet uit in welke omgeving hij zich bevindt. Kijk maar naar deze jonge man. Hij bevindt zich in een omgeving van toverkunst, van shirk, noem het maar op. Maar Allah heeft het gewild dat deze jongen geleid zal worden. Op een dag komt hij, komt hij langs een klooster, een gebedsplaats van een monnik. En hij hoort hem, kennelijk reciteren of spreken. En besluit om iedere dag langs die monnik te gaan. En bij hem naar binnen te gaan en naar hem te luisteren, subhanallah. Dus de tovenaar omdat die jongen altijd te laat kwam, sloeg de tovenaar deze jongen. Toen deze jongeman zijn beklag hierover deed bij de monnik, die het hart van de jongeman met zijn wijsheid en vroomheid had veroverd, zei de monnik tegen hem, als je de tovenaar vreest, zeg dan, mijn familie hield mij op. En als je je familie vreest, zeg dan, de tovenaar hield mij op. En deze vorm van liegen is geoorloofd en valt onder de drie toegestane vormen van liegen die de profeet Vrede Zij met hem ons bekend heeft gemaakt. Hij zei namelijk drie vormen, ik zou het rustig voordragen, zodat jullie het kunnen opschrijven. Hij zei drie vormen van liegen beschouw ik niet als liegen. Een man die een leugen spreekt tegen zijn vrouw. En we gaan zo meteen uitleggen wat ermee wordt bedoeld. Twee. Een man die een leugen spreekt om twee ruzieende mensen dichter tot elkaar te brengen. En drie. Een man die liegt ten tijde van oorlog. Wat betreft de eerste categorie. Namelijk een man die tegen zijn vrouw liegt. slaat. Op de mooie en vlijende woorden die de man richting zijn vrouw doet. Om meer genegenheid en onderlinge liefde te creëren. Deze, deze woorden zijn ook vaak overdreven en onwaar. Maar misschien hadden wij dit niet moeten zeggen. Wat nu telkens als een man tegen zijn vrouw zegt. Je bent de, de mooiste vrouw ter wereld. Zegt ze tegen hem. Ook ik ben bekend met de overlevering waarin de profeet een man het toestaat tegen zijn vrouw in zo'n situatie te liegen. Dus hou maar op. Wat betreft, de, wat betreft de tweede categorie. Namelijk een man die een leugen spreekt om twee ruzieende mensen dichter tot elkaar te brengen. Nader tot elkaar te brengen. Hij gaat bijvoorbeeld naar de ene en zegt tegen hem... Dat ondanks wat zich tussen jullie heeft voorgedaan, spreekt de andere persoon geen kwaad over jou. En hij verkondigt juist alleen maar goede zaken over jou. Hij praat goed over jou. En dan gaat hij weer naar de andere partij. En zegt weer hetzelfde tegen hem. Om zo de vijandigheid en de haat bij de beide partijen weg te nemen en weer vrede tussen hen te stichten. Dat is toegestaan geoorloofd. En de derde en tevens de laatste categorie is liegen ten tijde van oorlog. Je wordt gevangen genomen bijvoorbeeld, opgepakt. En de vijand vraagt jou om hem informatie te verschaffen over jouw mensen, over hun strategie, over het aantal soldaten enzovoort. Ook in dit geval is het toegestaan voor jou om te liegen. En deze derde vorm van liegen is tevens de vorm waarmee de jonge man te maken had. toen hij genoodzaakt was om tegen de tovenaar en zijn familie te liegen. want ook hij was verwikkeld in een soort oorlog. met de tyrannieke koning van dit land. Verder staat in deze overlevering het volgende. En op een dag gebeurde het. dat een groot beest. in een overlevering van Tirmidhi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 Laat dit beest dan sterven, zodat de mensen niet gehinderd worden. Hij gooide de steen vervolgens, waardoor het beest stierf en de mensen bevrijd waren. En uit deze woorden van de jongeman is op te maken dat de zaak van de monnik hem dichter bij het hart lag dan de zaak van de tovenaar. Want hij begon met het opnoemen van de zaak van de monnik, zeggende... O Allah, als de zaak van de monnik geliefder is bij u dan de zaak van de tovenaar, hij had de zaak ook kunnen omdraaien, maar waar het hart vol van is, loopt de mond van over. De jongeman wilde een teken zien, dat hij het goed heeft gedaan, door voor de monnik te kiezen en niet voor de tovenaar, een soort bewijs om zijn achterdocht en twijfels weg te nemen. En hem standvastig te maken op de weg van Allah, waarna Allah gehoor gaf aan zijn wens en het beest dood op de grond viel. Vervolgens begon het nieuws zich over het land te verspreiden, over deze jongen die zelfs blinde mensen en lepra patiënten begon te genezen en mensen met allerlei andere ziektes en kwalen konden bij hem terecht en vonden baat hierbij. Iedereen kwam bij de jongeman. Toen hoorde een hoflid van de koning, een hoflid dat blind was, over de kundigheid en de bekwaamheid van deze jongen. En besloot bij hem langs te gaan. Hij kwam aanzetten met vele geschenken en zei tegen hem, al dit hier is voor jou, als je mij geneest. De jongen antwoordde,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 Alleen Allah, de verhevene geneest. Zou je in Allah, de verhevene, geloven, dan zal ik een smeekbede tot Allah verrichten om jou te genezen. Hij zei niet tegen hem: Zou je in Allah geloven, dan zal ik jou genezen. Maar hij zei: Zou je in Allah, de verhevene, geloven, dan zal ik een smeekbede tot Allah verrichten om jou te genezen. Dit is iemand. Die oprecht is in zijn opdracht, in zijn missie. Hij wenst slechts het welbehagen van Allah te winnen. Hij wil niet de kunsten die hem door Allah zijn gegeven misbruiken om zichzelf te verrijken. Om aanzien te werven. Om indruk op de mensen te maken. Hij zegt niets voor deze man te kunnen betekenen behalve dua, een smeekgebed. Voor hem te verrichten richting Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is alles wat hij voor hem kan doen. En daarom is het een ieder aangeraden. Wanneer jij opmerkt dat de mensen aan het overdrijven zijn in jouw vereering. Aan het overdrijven zijn wat betreft jouw persoon. Het is dan aangeraden om deze mensen terug te fluiten. En te geven dat alles een gunst is van Allah. En dat hij de enige is die alle erkenning verdient. Niemand anders. En er zijn voldoende voorbeelden van mensen die hierdoor afgedwaald zijn. Want het overdrijven in het eren van een persoon leidt altijd naar het aanbidden van die persoon. En daarom toen de profeet een keer aan het preken was, zoals vermeld staat in Sahih al-Bukhari, en moslim, liep een man de moskee binnen. En zei tegen hem, o boodschapper van Allah, het graangewas, het vee, alles is verloren gegaan door de droogte. Vraag daarom Allah om regen op ons te doen neerdalen. Daarop volgend bracht de profeet, sallallahu alayhi wasallam) zijn handen omhoog en zei, o Allah, doet de regen op ons neerdalen. Tot drie keer toe. En als zegt. De hemel was daarvoor. Nog helder. Maar toen de profeet met zijn smeekbeden begon. Stapelde de wolken. Zich op. En toen hij van de minbar afkwam. Droop. Of druppelde. Het regenwater van zijn baard af. En het regende de hele week door. De hele week. De week daarop. Toen de profeet. Vrede zij met hem. Opnieuw aan het preken was. Tijdens. Het vrijdaggebed liep dezelfde man de moskee binnen en zei tegen de profeet, O boodschapper van Allah, het graangewas, het vee, alles is verloren gegaan door de aanhoudende regen. Vraag daarom Allah om de regen te stoppen. Toen glimlachte de profeet, vrede zij met hem en zei, Ik getuig dat ik slechts een dienaar van Allah ben. Oftewel, ik heb niets met de zaak te maken. Ik ben niet degene die de regen heeft doen neervallen. En ik ben ook niet degene die de regen kan doen stoppen. Hij zei, ik getuig dat ik slechts een dienaar van Allah ben en zijn boodschapper. O Allah, laat het om ons heen regenen en niet op ons. Waarna het weer zonnig werd in Medina terwijl de regen in de omgeving van Medina nog steeds waarneembaar was. Dus het regende niet in Medina, maar in de omliggende streken was het nog steeds aan het regenen. En ook toen Ibrahim, de zoon van de profeet, het leven liet, dus dood ging, op een dag waarop ook een zonsverduistering plaatsvond, zeiden de mensen, deze zonsverduistering is als een reactie op de dood van Ibrahim is een reactie op de dood van Ibrahim. Waarna de profeet zich aan deze uitspraak ontzettend ergde. Ontzettend boos maakte over deze uitspraak. En zei, waarlijk, de zon en de maan zijn twee tekenen van Allah. En zij verduisteren, niet vanwege iemands dood. En zo leerde de profeet, vrede zij met hem, de mensen... Om zich alleen van Allah afhankelijk te maken. Alleen Allah te aanbidden. Alleen Allah te eren. En niemand anders. En ook iemand die uitnodigt naar de islam moet de intentie hebben om de mensen in contact te brengen met Allah. En afhankelijk te maken van Allah. En niet om hoger aanzien te werven bij de mensen. Een aantal mensen die nodigen uit naar de islam. Maar eigenlijk wilt hij alleen maar aanzien krijgen, bekendheid werven. Dat is niet de bedoeling. Dus de jonge man zei tegen deze blinde man, hoofdlid eigenlijk, van de koning, zal je in Allah, de verhevene, geloven, dan zal ik een smeekbede tot Allah verrichten om jou te genezen. Het hoofdlid ging hiermee akkoord en Allah genas hem, gaf hem zijn gezichtsvermogen weer terug. Daarna kwam het hoofdlid bij de koning. En ging bij hem zitten.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 Een boosaardig karakter en zijn bereid iedereen schade toe te brengen wanneer hun positie in gevaar dreigt te komen. Zelfs als het om hun eigen mensen en eigen familie gaat. En zie hier hoe deze tyrannieke heerser zijn trouwe werkkracht en vriend martelt wanneer hij verneemt dat iemand anders loopt te verkondigen dat er een andere heer bestaat behalve de koning. Dus de koning gaf opdracht aan zijn onderdanen om deze man te folteren, te straffen, totdat hij de naam van de jongen bekend maakte. En als jullie niet vergeten zijn, heeft de monnik eerder tegen de jongeman gezegd, nadat hij het beest had verslagen, Zoon, vandaag ben jij beter dan mij geworden. Jij hebt een punt bereikt waarvan ik denk dat je binnenkort beproefd zal worden. En als je beproefd zal worden, als je beproefd wordt, maak mij dan niet bekend. En uit deze woorden van de monnik kunnen wij drie zaken opmaken. Eén, de bescheidenheid van de monnik. Hij zei namelijk, zoon, vandaag ben jij beter dan mij geworden. Maar de vraag is natuurlijk, wat maakt deze jonge man... Zo bijzonder in vergelijking met de monnik, met de kloosterling. Het antwoord ligt verscholen in de jonge leeftijd waarop deze jongeman begonnen is met het verkondigen van het geloof en het uitreiken naar de mensen, het benaderen van de mensen. Iets wat de monnik in al die jaren niet heeft gedurfd. Dus hieruit blijkt dat de waarde van kennis voornamelijk in het verkondigen ervan ligt. Kennis heeft alleen maar waarde als je het ook gaat overbrengen aan mensen. Anders heeft het geen waarde. Twee. De monnik die zei daarna tegen de jongeman. Ik denk dat jij binnenkort beproefd zal worden. Met andere woorden. en ieder die uitnodigt naar Allah zal vroeg of laat beproefd worden. Het staat vast dat een daaiya door Allah op de proef zal worden gesteld. En daarom zei Warak ibn tegen de profeet vrede zij met hem toen hij zijn eerste openbaring meemaakte, hij zei tegen hem: "Zal ik nog maar leven tegen de tijd dat jouw volk jou zal wegjagen?" De boodschapper vroeg daarna: "Zal ik dan weggejaagd worden?" Door mijn eigen volk, door mijn eigen mensen. Hij antwoordde, ja zeker. Nooit is er een man gekomen met datgene waarmee jij bent gekomen. Of hij werd vijandig ontvangen. Dus iedereen die uitnodigt naar Allah moet er rekening mee houden dat hij beproefd kan worden. 3. Het laatste wat de monnik tegen de jongeman zei is, en als je beproefd zal worden. Maak mij dan niet bekend. En hieruit blijkt dat het niet toegestaan is. Voor iemand om zichzelf in een gevaarlijke situatie te brengen. De profeet, vrede zij met hem, zegt dan ook. Wens niet de vijand te ontmoeten. Wens niet de vijand te ontmoeten. Maar als je hem ontmoet, wees dan standvastig. Want het kan zijn dat wanneer deze monnik... Opgepakt wordt, niet het nodige geduld kan opbrengen, misschien onder de druk zal bezwijken of zelfs zijn geloof zal opgeven. Ik wil het voor vandaag hierbij laten. Volgende week gaan wij verder met de uitleg van deze leerzame overlevering.